Dit is les 3 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe woorden. Zegt u ze na: entrar, entrar, entrar, naar binnen gaan, desayunar, desayunar. desayunar ontbijten tomar tomar tomar nemen nuttigen desear desear desear, desear. wünschen we gaan deze woorden zelf oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans: Nemen. Tomar. Ontbijten. Desayunar. Wensen. Desear. Naar binnen gaan. Entrar. Nuttigen. Tomar. Deze nieuwe woorden zijn werkwoorden. En al die werkwoorden eindigen op ar. In het Spaans kennen we drie groepen regelmatige werkwoorden. Een van de groepen wordt gevormd door werkwoorden die op ar eindigen en die we hier zullen behandelen. Het Nederlandse woordje hij, zoals in... Hij wenst, hij neemt, enzovoort, wordt in het Spaans weergegeven door el. Zegt u het eens na? El. El. El. Het Nederlandse woordje zij, zoals in zij ontbijt, zij wenst, enzovoort, wordt in het Spaans weergegeven door ella. Zegt u het een paar keer na? Ella. Eja, Het Nederlands woordje u, zoals in u neemt, u ontbijt enzovoort, wordt in het Spaans weergegeven door usted. Zegt u ook dit woordje eens na? Usted, usted, usted. usted. Deze woordjes noemen we persoonlijke voornaamwoorden. El, ella en usted zijn persoonlijke voornaamwoorden in de derde persoon enkelvaart. Als we deze woorden gebruiken bij de werkwoorden op ar, dan valt de laatste letter, de r dus, weg. Zegt u de volgende voorbeelden na? El entra. El entra. Hij gaat naar binnen. Ella desayuna. Ella desayuna. Zij ontbijt. Usted toma. Usted toma. U neemt nuttigt. Él desea. Él desea. Hij wenst. Ella entra. Ella entra. Zij gaat naar binnen. Usted desayuna. Usted desayuna. U ontbijt. Het Nederlandse woordje niet is in het Spaans no. no. Staat altijd voor de werkwoordsvorm. Zegt u de voorbeelden na. Él desayuna. Hij ontbijt. Él no desayuna. Hij ontbijt niet. Usted desea. U wenst. U wenst niet. Nu gaan we even op de bekende manier oefenen. Zegt u in het Spaans... Zij ontbijt niet. Ella no desayuna. Hij gaat niet naar binnen. El no entra. U neemt niet. Usted no toma. U wenst niet. Usted no desea. Hij neemt niet. El no toma. Zij gaat niet naar binnen. Ella no entra. We leren weer een aantal nieuwe zelfstandige naamwoorden. Zegt u ze na. Het ontbijt. El desayuno el desayuno het brood el pan el pan de boter la mantequilla la mantequilla de jam la mermelada La mermelada. The coffee. El café. El café. The milk. La leche. La leche. La leche. The cash. El queso. El queso. Het ei. El huevo. El huevo. De sinaasappellimonade. La naranjada. La naranjada. De ham. El jamon. El jamon. We gaan deze woorden oefenen de jam, la mermelada, de ham, el jamón, de kaas, el queso, het brood, el pan, de boter, la mantequilla, de Sinazapel limonade, la naranjada het ei, el huevo de melk la leche het ontbijt el desayuno de coffee el café we gaan deze woorden toepassen in een oefening eerst een vraag dónde desayuna el señor lópez Waar ontbijt meneer Lopez? Dan de aanwijzing. Hij ontbijt in het hotel. U antwoord. El desayuna en el hotel. Het juiste antwoord volg steeds ter controle. We beginnen met Don de desayuna el director? Waar ontbijt de directeur? Hij ontbijt in de kamer. Él desayuna en la habitación. ¿Qué toma la secretaria? ¿Qué toma la secretaria? Ella toma pan y café con leche. ¿Qué desea la señora de López? Wat wenst mevrouw López? Zij wenst jam. Ella desea mermelada. Que toma la señorita Pérez? Wat neemt, nuttigt juffrouw Pérez? Zij neemt brood met boter. Ella toma pan Con mantequilla. Desayuna la recepcionista en el hotel. Ontbijt de receptioniste in het hotel. Zij ontbijt niet in het hotel. Ella no desayuna en el hotel. Toma la señora también pan y mermelada. Neemt mevrouw ook brood en jam? Ja. Ze neemt ook brood en jam. Sí, ella toma también pan y mermelada. Entra el camarero. Gaat de ober naar binnen? Hij gaat niet naar binnen. El no entra. ¿Qué desea el señor López? Wat wenst meneer Lopez? Hij wenst brood, kaas en ham. El desea pan, queso y jamón. U hebt wel gemerkt dat wat voor el en eja geldt ook van toepassing is op alle gevallen waarin we l of eja kunnen gebruiken. Zegt u maar na. El señor López, él, desayuna. Meneer López, hij, ontbijt. La secretaria, ella, entra. De secretaresse, zij, gaat naar binnen. Het Nederlandse persoonlijk voornaamwoord ik is in het Spaans yo. Zeg het eens na. Yo. Yo. Yo. Zegt u de volgende voorbeelden weer na. Yo entro. Yo entro. Ik ga naar binnen. Yo desayuno. Yo desayuno. Ik ontbijt. Yo tomo. Yo tomo. Ik neem. Yo deseo. Yo deseo. Ik wens. Is het u opgevallen? Eerder in deze les zagen we al dat bij hij, zij en u, el, ja en usted, de derde persoon enkelvoud, de werkwoordsvormen eindigen op a. Bij de regelmatige werkwoorden op ar. Bij JO eindigt de werkwoordsvorm op O. We noemen JO de eerste persoon enkelvoud. Let nu goed op. We maken de overstap van regelmatige naar twee onregelmatige werkwoorden. In het Spaans bestaan er voor het Nederlandse werkwoord zijn twee werkwoorden die beide onregelmatig zijn, namelijk SER en ESTAR. Estar betekent zijn in de betekenis van zich bevinden, liggen, staan. In alle andere gevallen gebruiken we het werkwoord ser. Bij het werkwoord ser horen de volgende vormen. Zegt u ze na. Yo soy. Yo soy ik ben. El es. El hij is... Ella is... Ella is... Zij is... Usted is... Usted is... U bent... Bij het werkwoord estar horen de volgende vormen. Zegt u ze na. Yo estoy... Yo estoy. Ik ben. Él está. Él está. He is. Ella está. Ella está. Ze is. Usted está. Usted está. U bent. In onderstaand schema wordt een en ander geïllustreerd. De persoonlijke voornaamwoorden worden in het Spaans gewoonlijk weggelaten als uit het zinsverband duidelijk is om wie het gaat. Is dat niet duidelijk, dan worden ze wel gebruikt. Ze worden ook wel gebruikt als er sprake is van een zekere nadruk, als met nadruk wordt gezegd om wie het gaat. We gaan nu toepassen wat we geleerd hebben. Als een persoonlijk voornaamwoord met nadruk wordt gebruikt, dan staat het in de Nederlandse zin vet gedrukt. Wat wenst u? Qué desea usted? Ik wens één kamer in het Hotel Cervantes. Deseo una habitación en el Hotel Cervantes. Wat neemt hij en wat neemt zij? ¿Qué toma él y qué toma ella? Hij neemt koffie en zij neemt melk. El toma café y ella toma leche. Bent u in de kamer? ¿Está usted en la habitación? Ja, ik ben in de kamer. Sí, estoy en la habitación. Gaat de receptioniste naar binnen? Entra la receptionista? Ja, zij gaat naar binnen. Sí, entra. Bent u directeur? Es usted director? Ja, ik ben directeur. Si sí, yo soy director. Het Nederlandse woord neen geven we in het Spaans weer door no. No. Yo no desayuno. Nee, ik ontbijt niet. Ook het Nederlandse woord geen is in het Spaans no. El no toma café. Toma leche. Hij neemt geen koffie. Hij neemt melk. Nu iets anders. Ik houd ervan, vertalen we door... Me gusta. Me gusta. Me gusta. Hij houdt ervan. Zij houdt ervan. U houdt ervan. Geven we in het Spaans weer door... Le gusta. Zegt u eens na... En let bij de ontkenning goed op de plaats van het woordje NO. Me gusta el café. Ik houd van de koffie. No me gusta el café. Ik houd niet van de koffie. Le gusta el café. Hij... Zij, u, houdt van de koffie. No le gusta el café. Hij, zij, u, houdt niet van de koffie. Let ook op de vraagzin. De volgorde blijft onveranderd. Le gusta el café? Houdt hij, zij, u, van de koffie? Voor we dit gaan toepassen, leren we eerst nog een aantal nieuwe woorden. Zegt u ze na en let u op de schrijfwijze en op de uitspraak. De toast. El pan tostado. Een broodje ham. Un bocadillo de jamón. Een broodje kaas. Un bocadillo de queso. De citroen. El limon. De sinaasappel. La naranja. De tomaat. El tomate. Het vruchtensap. El zumo. Het tomatensap. El zumo de tomate. De thee. El té. De chocolade. El chocolate. Het mes. El cuchillo. De fork. El tenedor. De lepel. La cuchara. Het lepeltje. La cucharilla. We gaan deze nieuwe woorden zelf oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden in het Spaans. Het mes. El cuchillo. Het lepeltje. La cucharilla. De thee. El tee. De toast. El pan tostado. Het sap. El zumo de fork el tenedor de chocolate el chocolate een broodje ham un bocadillo de jamón de tomaat el tomate el tomate sap el zumo de tomate de lepel la cuchara een broodje kaas, een bocadillo de queso, de sinaasappel, La naranja. de citroen. El limón. Houdt u van de sinaasappellimonade? Le gusta la naranjada, ja. Ik houd van de sinaasappellimonade. Sí, me gusta la naranjada. Houdt hij van de thee met citroen? Le gusta el té con limón? Nee, hij houdt niet van de thee met citroen. No, no le gusta el té con limón. Houdt zij van de koffie met melk? Le gusta el café con leche? Nee, zij houdt niet van de koffie met melk. No, no le gusta el café con leche. Houdt u van de chocolade? Le gusta el chocolate? Ja, ik houd van de chocolade. Sí, me gusta el chocolate. Aan het eind van deze les een samenvattende oefening, waarin we alles herhalen wat we tot nu toe geleerd hebben. Meneer Lopez ontbijt in het hotel. El señor Lopez desayuna en el hotel. Hij neemt toast, twee eieren, boter en jam. Toma pan tostado, dos huevos, mantequilla y mermelada. Houdt hij van de thee? Le gusta el té? Nee, hij houdt niet van de thee. No, no le gusta el té. Ontbijt u ook in het hotel? Desayuna usted también en el hotel? Neemt u geen koffie? No, toma usted café? Nee, ik neem geen koffie. Ik houd niet van de koffie. No, no tomo café. No me gusta el café. Bent u, meneer Bosman? Is usted el señor Bosman? Nee. Ik ben meneer Bosman niet. No, yo no soy el señor Bosman. Er zijn twee vorken en drie messen op de tafel. Hay dos tenedores y tres cuchillos en la mesa. Waar bent u? Donde está usted? Ik ben in de kamer van het hotel. Estoy en la habitación del hotel. In de leesles die straks volgt komen enkele woorden voor die we nog niet gehad hebben. Zegt u de Spaanse woorden na. El comedor. El comedor. De eetzaal. DEME, DEME, GEEFT U MEE, TENGA, TENGA, ASTEBLIEFT, ALS ME NIETS AANREIKT, CIEN PESETAS, CIEN PESETAS, HONDARD PESETAS, Lo siento. Lo siento, Het spijt mij. ¿Cuánto is? ¿Cuánto es? Hoeveel is het? De nada. De nada. Geen dank. In totaal. In totaal. In totaal. Dit is les 4 van uw cursus geprogrammeerd Leven Spaans. U hebt zeker al ervaren dat u al veel hebt geleerd in de voorgaande lessen. Om ervoor te zorgen dat het er goed in blijft zitten, gaan we nu alles uit die lessen herhalen. Als u de volgende oefeningen vrijwel foutloos kunt maken, dan is dat voor uzelf een bewijs dat u met een gerust hart aan de vijfde les kunt beginnen. Als het nog niet al te best lukt, herhaalt u dan de oefeningen van les 1, 2 en 3 nog eens. In het begin van de cursus is het zeker van belang een stevige basis te leggen voor uw verdere studie. Gaat u vooral niet te snel verder met de volgende lessen. De eerste oefening. De badkamer is modern en mooi. El cuarto de baño es moderno y bonito. De stad is modern en mooi. La ciudad es moderna y bonita. De over is oud. El camarero es viejo pero simpático Ook de receptioniste is oud, maar También la recepcionista es vieja pero simpática Meneer López is directeur van een oud hotel in Spanje. El señor López is director de un hotel viejo en España. Mevrouw López is op het plein naast het hotel. La señora de López está en la plaza al lado del hotel los de pasaportes liggen op de tafel voor het raam los pasaportes están en la mesa delante de la ventana de vuile asbakken liggen onder het bed los ceniceros sucios ¿Están debajo de la cama? ¿Es, jufra Pérez erg mooi? ¿Es muy bonita la señorita Pérez muy bonita? ¿Dónde están los tenedores y los cuchillos limpios? ¿Y dónde está ¿Dónde están los tenedores y los cuchillos limpios? ¿En dónde está el lepel? Wat is mevrouw Pérez? Ké es la señora de Pérez? Er zijn geen lepeltjes op de kleine tafel. No hay cucharillas en la mesa pequeña. Hoeveel eieren bent u? ¿Cuántos huevos desea usted? Houdt hij van het tomatensap? Le gusta el zumo de tomate? Ik ben in de kamer van het Hotel Cervantes. Estoy en la habitación del Hotel Cervantes. Goedendag, hoe maakt u het? Buenos días, está usted? Er zijn vijf goedkope stoelen in de eetzaal. Hay cinco sillas baratas in el comedor. De lelijke deken dicht op het bed. La Manta Fea está en la cama. Er zijn mooie pleinen in het centrum van de stad. hay plazas bonitas en el centro de la ciudad gaat de ober naar binnen entra el camarero ya ja, binnen ik ga niet sí él entra pero yo no entro is de receptioniste van het hotel erg sympathiek? Es muy simpática la receptionista del hotel? Ik ontbijt en neem toast, jam en boter. Desayuno y tomo pan tostado, mermelada. De volgende oefening gaat als volgt. Eerst een vraag. ¿Dónde está Barcelona? Dan het antwoord in het Nederlands. Barcelona ligt in Spanje. En u zegt. Barcelona está en España. Controleer steeds uw antwoord. ¿Está de también en España? Nee, Ede ligt niet in Spanje. Ede ligt in Nederland. No, Ede no está en España. Ede está en Holanda. ¿Cuántos hotels hay en la plaza? Er zijn vijf hotels op het plein. Hay cinco hoteles en la plaza. ¿Qué desea usted? Geef me un broodje ham en un broodje kaas. Deme un bocadillo de jamón y un bocadillo de queso. ¿Qué desea la señora? Se neemt toast. Toma pan tostado. ¿Le gusta el zumo de tomate? Nee, ik houd niet van het tomatensap. No, no me gusta el zumo de tomate. ¿Qué le gusta? Ik houd van de chocolade en van de melk. Me gusta el chocolate y la leche. ...dónde está la señorita López? Zij is in de kamer van het hotel. Está is la habitación del hotel. ¿Qué es la señorita López? Zij is in Es secretaria. Es ja, Ze is erg mooi en ook simpatiek. Sí, ella es muy bonita y también simpática. In onze laatste oefening zeggen we de zinnen direct in het Spaans. Alicante ligt in Spanje. Alicante está en España. Er is een hotel in het centrum van de stad. Hay un hotel in het de la ciudad. Het is het hotel Cervantes. Es el hotel Cervantes. het hotel is modern, maar het is niet duur. Het hotel is modern, pero no is caro. Het is goedkoop. Barato. Meneer Bosman uit van Nederland is in het hotel. El señor Bosman de Holanda está en el hotel. De kamer van meneer Bosman is erg mooi. La... La habitación del señor Bosman es muy bonita. Er is bed en een kleine tafel in de kamer. Hay una cama y una mesa pequeña en la habitación. Rechts zijn er drie stoelen. A la derecha hay tres sillas. Op de tafel naast het bed staat de telefoon. En la mesa, al lado de la cama, está el teléfono.